4 uur, René van Brakel met het NOS-journaal. Op Curaçao is een 43-jarige vrouw... die wordt verdacht van betrokkenheid bij de moord op de politicus Helmin Wiels... voorlopig vrijgelaten. De vrouw werd begin augustus gearresteerd. Ze kwam gistermiddag vrij, maar ze blijft wel verdacht in de zaak. Ook moet ze aan een aantal voorwaarden voldoen... maar welke dat zijn, is niet bekendgemaakt. Eerder op de dag maakte de justitie op Curaçao bekend... dat er in deze zaak nog eens drie mensen zijn aangehouden. Twee van de drie arrestaties houden volgens justitie... direct verband met de moord op Wiels. De derde verdachte zouden twee anderen hebben aangestuurd. De provincie Noord-Brabant heeft een bouwstop afgekondigd... voor alle veehouderijen. Daardoor kunnen gemeenten het komende half jaar... geen bouwaanvragen voor nieuwe stallen meer in behandeling nemen. Het besluit van de provincie kwam als een verrassing... en is direct van kracht geworden... Zo wil gedeputeerde Staten voorkomen dat veehouders hun onderneming nu nog uitbreiden... om te voorkomen dat ze moeten voldoen aan strengere regels die volgend jaar maart van kracht worden. Ze moeten dan meer rekening houden met dierenwelzijn, stankoverlast... en de buurt moet worden betrokken bij uitbreidingsplannen. Smartphonefabrikant Blackberry schrapt bijna de helft van al het personeel. 4500 mensen verliezen hun baan. BlackBerry leed in het derde kwartaal van het jaar bijna een miljard dollar verlies... doordat de verkoop ver beneden de verwachtingen bleef. Tot enkele jaren geleden was BlackBerry een van de populairste smartphones... vooral onder zakelijke gebruikers. Na een beveiligingsprobleem met het eigen netwerk voor berichtenverkeer... verloor het merk snel terrein aan onder andere Apple en Samsung. Het weer, kans op mist, dat is een graad of acht. Ook in de ochtend eerst nog mistig en bewolkt... In de loop van de dag breekt de zon door... en wordt het een graad of 17 à 18 en het blijft droog. Dit was het NOS Journaal. Radio 1. VPRO. Woord. Met Nora Romanesco. Goedemorgen en welkom terug bij Woord. We zijn er nog tot zeven uur in de ochtend. Heerlijk, zo'n radionachtje van vrijdag op zaterdag. Met we bedoel ik trouwens technicus Gert van Dam en ik, uw gastvrouw Nora... En uh, natuurlijk het radiomateriaal zelf. We hebben nog drie onderwerpen die komen aan bod. Wat staat u nog te wachten in het laatste uur tussen zes en zeven documentaire? Uit 1987 over de Afsluitdijk. Van vijf tot zes, Aja Zikken de Schrijfster... is de gast in een aflevering van Damocles uit de serie Alleen op Reis. En in dit uur... En dat uh, zal goed nieuws zijn voor vele luisteraars. De eerste twee delen van de twaalfdelige hoorspelserie De Hobbit. De hoofdpersoon is Hobbit Bilbo Balings. Die, zoals dat van een hobbit verwacht mag worden... een rustig en voorspelbaar leven leidt. Totdat hij de tovenaar Gandalf ontmoet. En samen met hem en dertien dwergen... op pad gaat om de schat die de draak Schmauk van de dwergen heeft gestolen... terug te veroveren. Het wordt een hele lange en spannende reis gedurende welke diverse angst- en tegenstanders hen naar het leven staan. Luistert u naar De Hobbits, deel 1 en 2, een bijdrage van de NCRV uit 1983. De Hobbit. Een luisterspelbewerking naar het gelijknamige boek van J.R.R. Tolkien door Koert Poort. Vertaling Max Jochard, regie Ab van Eyck. Personen... Verteller René Lobo. Bilbo Balings, Jaap Hoogstraten. Torin Eikenschild, Willem Wachter. Gandalf, Kees van Ooyen. Verder werkten mee als dwergen... Jan Wechter, Piet Ekel, Jan Borkes, Paul van der Lek en Rob Fruithof. Technische realisatie... Fred de Beer en Hans Schelvis. Inspectant Léon Dubois. De Hobbit, deel 1. Onverwacht gezelschap. In een hol onder de grond woonde een hobbit. Wat een hobbit is? Ik neem aan dat het heden ten dagen nodig is... de hobbits te beschrijven. Nu ze zeldzaam zijn geworden en bang voor de grote lieden... zoals zij ons noemen. Het zijn, of waren, kleine lieden. Ongeveer half zo groot als wij... en kleiner dan de baardige dwergen. Hobbits hebben geen baarden. Ze hebben de neiging tot dikbuikigheid. Ze kleden zich in felle kleuren, voornamelijk groen en geel. Dragen geen schoenen omdat hun voeten van nature leerachtige zolen hebben... en dik, krullend bruin haar, net als dat op hun hoofd. Ze hebben lange, behendige bruine vingers... goedaardige gezichten en een diepe, scheuïge gelach, Vooral na de warme maaltijd... die zij zo mogelijk twee keer daags tot zich nemen. Enfin, zoals gezegd, in een hol onder de grond woonde een hobbit. Geen akelig nat hol vol eindjes wormen en een bedompte geur... En ook geen droog, kaal, zandere gol met niets erin om op te zitten of te eten. Het was een hobbithol. En dat betekent gerief. Deze hobbit was een welgestelde hobbit. En zijn naam was Balings. De Balingsen hebben sinds hobbitheugenis in de buurt van de heuvel gewoond. En ze stonden in groot aanzien. Niet alleen omdat de meesten van hen rijk waren... maar ook omdat ze nooit enig avontuur beleefden of iets onverwachts deden. Dit nu echter is het verhaal van een Balings die wel een avontuur beleefde... en tegen wil en dank volkomen onverwachte dingen deed en zei. Door een vreemd toeval kwam op een ochtend, lang geleden... toen de wereld nog rustig was en er minder geluid en meer groen was... en Bilbo Balings na het ontbijt bij zijn deur... een lange houten pijp stond te roken, de tovenaar Gandalf voorbij. Hij was in tijden en tijden niet die kant onder de heuvel uit geweest... En de hobbits waren bijna vergeten hoe hij eruit zag. Het enige dat de nietsvermoedende Bilbo die morgen dan ook zag... was een kleine oude man met een staf. Hij droeg een hoge blauwe punthoed, een lange grijze mantel... een zilveren sjaal waar zijn lange witte baard tot onder zijn middel overheen hing... en enorme zwarte laarzen. Goedemorgen. Wat bedoel je? Wens je me een goede morgen? Of bedoel je dat het een goede morgen is? Of ik dat wil of niet? Of dat jij je goed voelt vanmorgen? Of dat het een morgen is waarop je goed behoort te zijn? Dat alles tegelijkertijd. En een bijzondere mooie morgen om buitenshuis een pijpje te roken op de koop toe. Als u een pijp bij u hebt, ga dan zitten en stop eens van mij. We hebben geen haast. We hebben de hele dag voor ons. Heel aardig. Maar ik heb vanochtend geen tijd om rookkringen te blazen. Ik zoek iemand die wil deelnemen aan een avontuur... dat ik aan het voorbereiden ben. Maar het is bijzonder moeilijk om iemand te vinden. Dat zou ik denken in deze streken. Wij zijn gewone rustige lieden en voelen niets voor avonturen. Akelige, verontrustende, ongemakkelijke dingen. Maken dat je te laat komt voor het eten. Ik begrijp niet wat men erin ziet... Probeert u het eens aan de andere kant van de heuvel of aan de overkant van het water. Goedemorgen. Wat gebruikt u goedemorgen voor een hoop dingen? Bedoelt u soms dat u me kwijt wilt? En dat hij pas goed zal zijn als ik wegga? Helemaal niet. Helemaal niet, waarde heer. Laat me zien. Ik geloof niet dat ik weet wie u bent. Ja, ja. Mijn waarde heer. Maar ik weet wel wie u bent... Meneer Bilbo Balings. En u kent mijn naam. Hoewel u niet meer weet dat ik dat ben. Ik ben Gandalf. En Gandalf betekent ik. Te denken dat ik nog eens begoedemorgen zou worden door de zoon van Bella Donatoek. Alsof ik met knopen langs de deur ga. Gandalf. Gandalf. Lieve help! Toch niet de zwervende toverna die mijn grootvader de oude toek een paar diamanten toverknopen heeft gegeven die vanzelf sloot en pas losging als men ze dat gelastte? Toch niet de man die zulke wonderbaarlijke verhalen op feestjes te vertellen over draken en aardmalletjes en reuzen en die zulke buitengemeen voortreffelijke stukken vuurwerk placht te maken? Die herinner ik mij nog goed. De oude toek had ze altijd op midzomernachtavond. Schitterend. Ze schoten de lucht in als grote lelies en leeuwenbekken en gouden regen van vuur. En bleven dan de hele avond in de schemering hangen. Neem mij niet kwalijk, maar ik had er geen idee van dat u nog steeds actief was. Wat zou ik anders zijn? Maar in ieder geval doet het mij deugd dat u zich nog iets van mij herinnert. En dat u nog aangename herinneringen schijnt te hebben aan mijn vuurwerk. Dat is nogal hoopvol. Goed. Omwille van uw oude grootvader Toek, zal ik u datgene geven waarom u hebt gevraagd. Neem mij niet kwalijk. Ik heb nergens om gevraagd. Ja, dat hebt u wel. Mijn vergiffenis. Ik schenk u die. In feite wil ik zelfs zo ver gaan om u dit avontuur te laten meemaken. Heel amusant voor mij, heel goed voor u en ook profijtelijk waarschijnlijk, als u het overleeft. Het spijt me, ik lust geen avonturen. Dank u. Vandaag niet. Goedemorgen. Maar kom eens op de thee, wanneer u maar wilt. Waarom niet morgen? Kom morgen. Vaarwel. De volgende dag was hij Gandalf alweer bijna vergeten. Maar vlak voor theetijd werd er enorm hard op de voordeur geklopt. En toen schoten het hem ineens te binnen. Hij spurte en zette water op, pakte nog een kop en schotel... en nog een paar taartjes en rende naar de deur. Het spijt me dat ik u heb laten Oh. Dwalin, uw dienaar. Uh, Bilbo Balings, tot uw dienst. Ik, ik, ik stond net op het punt om thee te gaan drinken. Uh, uh, wilt u mij alstublieft gezelschap houden? Zo, ja, houdt uh, uh, u uw spullen maar aan de kant. Oh, oh excuseert u me. Ik verwacht bezoek en daar zal hij. Oh, nee. Ah, ik zie dat er al iemand is. Balin, uw dienaar. Uh, dank u. Oh ja, uh, kom binnen en drink een kop thee. Ik voel meer voor een biertje, waarde heer. En ik wil graag wat gebak. Kruidkoek als u die hebt. Oh volop. Als u even geduld hebt ga ik even naar de kelder. Oh oh, oh neemt u mij niet kwalijk. Daar zal mijn bezoek zijn. Oh oh nog meer van koek. Wat kan ik voor u ja, doen, geachte dwergen? Killy, uw dienaar. En Philly, oh, uw dienaar en die van uw familie. Oh kijk, dwazen en balen zijn er al. Ah, ja, laat hem op Iemand aan de deur. Jawel wel Jawel vier. Oh, we hebben zo vier. Jawel gekomen. Hallo, vier. Zo was het al bijna een Jawel geworden. Sommigen vroegen om om anderen om Jawel om Jawel om koffie en allemaal om gebak. En zo had Jawel het een vier. erg druk. Er was net een grote kan koffie op het vuur gezet... de kruidkoeken waren op en de dwergen begonnen net aan een schabelboter... de theebroodjes, toen er een luide klop op de deur klonk. Meer een hard tik. Bilbo liep hard naar de deur, heel boos en volkomen verwacht en ontsteld. Dit was de vervelendste woensdag die hij ooit had meegemaakt. Hij trok de deur met een ruk open... en ze kwamen allemaal naar binnen geduimeld over elkaar heen. Nog meer dwergen, nog vier meer... En daarachter stond Gandalf, die op zijn staf leunde en lachte. Hij had een behoorlijke deuk in de mooie deur gemaakt... en tegelijkertijd het geheime teken eruit geslagen dat hij er de vorige ochtend op had gezet. Ja. Ja. Ja. Ja. Voorzichtig, voorzichtig. Dat is niks voor jou, Bilbo. Om vrienden op de stoep te laten wachten... en dan de deuren zijn proppen schiet open te doen. Laat me je biefoer, voor en bomboer voorstellen. En bovendien niemand minder dan de grote Torin Eikenschild. Oh, spijt me. Neemt u mij niet kwalijk? Oh, het was niets. Zo, eens kijken. Nu zijn we er allemaal. Een bijzonder vrolijke bijeenkomst. E ja, ja, ja, ja. nee, ik hoop dat er voor de laatkomers nog wat te eten te drinken over is. Wat zeg je? Thee? Nee, nee dank je. Ik wil wel wat rode wijn. Uh, en Nico? Een framboosjesjem en appeltjes. een wat of wat heet in kaas? En varkenspasteien slaan. Ja. Zet een paar eieren op, beste Kirill. En breng ook de koude kip en tomaten maar mee. Muziek. Wat zeg je, Torit? Muziek. We moeten nu wat muziek maken. Haal de instrumenten tevoorschijn. De werd en koud De kerkers diep en grot en oud Moeten we gaan In breek aan Op zoek naar het bedoven goud Meneer gesprek met overkracht Onder rinkeld Werd daar vervocht In diepe krocht Onder de berg duister wacht. Ver over de nevel bij gekoud, naar kerkers dieper van ten hout moeten we gaan. Iedag breekt aan op reizende warm vergeten goud. Hé, hey, meneer Balings, waar ga je heen? Uh, wat zou u zeggen van een beetje licht? Wij houden van het donker. Uh, <coughs> donker voor duistere zaken. Ja, uh, natuurlijk. Uh, Stilte allemaal. Laat in spreken. Ja. Hm? Stil, stil, stil, stil. Gandalf, dwergen en meneer Balings. Wij zijn hier bijeengekomen in het huis van onze vriend en medesamensweerder. Deze voortreffelijke en stoutmoedige hobbit. Moog het haar op zijn tenen nooit uitvallen. Ja, is... En alle lof voor zijn wijn en bier. <lacht> Wij <lacht> zijn hier samengekomen om onze plannen te bespreken. Onze mogelijkheden, middelen, gedragslijn en listen. Wij zullen spoedig, voor de dag van morgen aanbreekt... onze lange reis aanvaarden. Een reis waarvan sommigen van ons... of misschien alle wel... behalve onze vriend en raadsman, de vindingrijke tovenaar Gandalf... Wellicht nooit zullen weerkeren. <tot> het is... Oh, nee! Wat is het? Als door bliksem getroffen. Door de bliksem getroffen. de Leg hem op de ja, die van mannen. Ja, ja. Voorzichtig, oh, is voorzichtig, oh, is voorzichtig. Uh, licht, oh, voorzichtig. Zijn oh, oh, oh, oh, ja, hoofd oh, oh, oh, krijgt vreemd gekke toevallen, maar is een van de beste. Eén van de beste. Wat een woest als een draak die in het nauw zit. Maar, Ja, Kloin, ja. Vind je dat hij ermee door kan? Het is allemaal goed en wel dat Gandalf zegt dat die hobbit woest is. Maar één zo'n gil in een ogenblik van opwinding zou voldoende zijn om de draak en zijn hele familie wakker te maken. En ons allemaal om zeven te helpen. Ik vind dat het meer op angst dan opwinding Just, leek. Ja, is, angst. Ja, dat is, dat is en, en, en om je de waarheid te zeggen, als dat teken niet op de deur had gestaan, zou ik vast hebben gemeend dat we bij het verkeerde huis waren. Zodra zo ik dat kereltje zag, twijfelde ik hij lijkt meer op een kruidenier dan dan op een inbreker Ja, ja, ja, ja, ja. Nee, nee, nee. ja nee, nee, nee. neem me niet kwalijk dat ik gehoord heb wat u zei ik, ik zal niet beweren dat ik begrijp wat u over inbrekers zei en, en, en dat u vindt dat ik niets waard ben maar er staat geen teken op mijn deur en uh, ik ben er zeker van dat jullie naar het verkeerde huis zijn gegaan zodra ik jullie rare gezicht op de drempel zag bekroopt mij een gevoel van twijfel maar hmm. doe maar alsof het het goede huis is Zeg maar wat jullie van me willen en ik zal het proberen. Nee. Al moet ik ook van hier nog verder oostelijk dan het oosten lopen... en tegen de wilde weerdraken in de laatste woestijn vechten. No, no, no, ik, no, no, no. ik heb eens een achter achterovergroot om gehad, Bulle Bastoek. Ja, die... ja, ja, maar dat was lang geleden. En ik had het over jou. En ik verzeker je dat er een teken op de deur staat. Inbreker vraagt goed karwei. Volop opwinding en redelijke beloning. Oh, oh, oh. En trouwens, Gandalf vertelde... Natuurlijk om... is er een teken. Ik heb het er zelf op gezet En met reden. Jullie hebben mij gevraagd de veertiende man voor jullie expeditie te vinden. En ik heb meneer Balings uitgekozen. Als iemand zegt dat ik de verkeerde man heb gekozen en het verkeerde huis... dan mogen jullie met je dertiende blijven. En net zoveel ongeluk hebben als je wilt. Of teruggaan om steenkool te delven. Nou? Goed zo. En nu geen tegenspraak meer. Als ik zeg dat meneer Balings een inbreker is... dan is hij een inbreker. Of hij zal het zijn als de tijd daar is. Er steekt veel meer in hem dan jullie denken. En heel wat meer dan hij zelf ook maar vermoedt. Ik het eerst nog zien. Wel nu, Bilbo, mijn jongen. Ga de lamp halen en laat hier eens wat licht opsteiden. Kijk, eens, een Kaart. Hey, kaart. Deze kaart is door je grootvader gemaakt, hoor. Het is een plan van de berg. Het... Lijkt me niet dat dit ons erg veel zou helpen. Ik herinner me de berg en ook de omliggende landen, maar altijd goed. En ik weet waar het Demste Wold is en de Dorre Heide... waar de grote draken zich voortplanten. Er staat een draak met rood aangegeven op de berg. Het zal een koud kunstje zijn om hem ook zonder dat te vinden... als we daar ooit aankomen. Er is één ding dat jullie niet hebben opgemerkt. En dat is de geheime ingang. Kijk, Torin. Mm -hmm. Zie je die rune aan de westzijde? Uh. En de hand die naar de andere rune wijst? Ja, yeah, ja. Yeah. Die duidt een geheime gang aan naar de lagere zalen. Misschien is hij eens geheim geweest. Maar hoe weten wij of hij nu nog geheim is? De oude Smaug heeft daar nu lang genoeg gewoond... om achter alles te komen wat er omtrent die grotten te weten valt. Misschien wel. Maar hij kan hem al jarenlang onmogelijk hebben gebruikt. Eenvoudig omdat die gang te klein is. Vijf voet hoog de deur en drie kunnen er naast elkaar gaan, zeggen de runen. Maar Smog zou niet eens een hol van die afmetingen in kunnen kruipen. Ook niet toen hij nog een jonge draak was... en zeker niet na zoveel maagden uit het dal te hebben verslonden. Het lijkt me een geweldig hol. Hoe zou zo'n grote deur voor iedereen behalve de draak geheim kunnen blijven? Ik vermoed dat het een gesloten deur is... die zo is gemaakt dat hij precies op de wand van de berg lijkt. Dat is de gewone dwergmethode. zo is het toch toe? Hè? Huh? Ja, inderdaad. Oh, en ik ben ook vergeten te zeggen dat er een sleutel bij de kaart hoort. Een kleine eigenaardige sleutel. Sleutel. Uh, wacht, huh? hier is hij. Hang hem maar veilig aan je ketting om je hals toe. Hè? Dat zal ik zeker. Ja. Nu beginnen de zaken er wat hoopvoller uit te zien. Tot dusver hadden we geen duidelijk idee wat we moesten doen. We voelden geen van alle veel voor de voorpoort. De rivier de Running stroomt er regelrecht uit... door de grote rotswand aan de zuidzijde van de berg. En daar komt de draak ook uit. Veel te vaak. Tenzij van gewoonte is veranderd. Daarom besloot ik tot inbraak. Vooral toen ik mij het bestaan van een zijdeur herinnerde... Hmm. En daarvoor hebben we hier onze kleine Bilbo Balings, De inbreker, de uitverkoren en gekozen inbreker. Ja. En dan moet de inbraak-expert ons wel wat ideeën of voorstellen aan de hand doen. Dat is waar, dat is waar. Eerst zou ik wel eens wat meer van de zaken willen afweten. Ik bedoel wat het goud en de draken zo betreft. En hoe het daar gekomen is, aan wie het toebehoort, enzovoort, enzovoort. Lieve hemel, heb je geen landkaart? En heb je ons lied niet gehoord en hebben we niet... Ik weet niet hoe lang over dit alles zitten praten. Hoe dan ook, ik zou het allemaal graag duidelijk en helder willen horen. En ook zou ik graag iets willen weten over risico's. Omkosten, benodigde tijd, beloning enzovoort. Ja, nou, doe dan maar. Lang geleden, in de tijd van mijn grootvader Tror... werd ons geslacht uit het verre noorden verdreven... Ze kwamen met heel hun rijkdom en hun gereedschappen terug naar deze berg op de kaart. Daar dolven zij en groeven gangen en maakten enorme zalen en grotere werkplaatsen. En bovendien geloof ik dat ze een hoop goud vonden en ook vele juwelen. In elk geval werden ze enorm rijk en beroemd. En in die dagen bouwden ze er ook de vrolijke stad Dal. Koningen plachten onze smeden te ontbieden... en zelfs de minstvaardigen rijkelijk te belonen. Zo kwamen de zalen van mijn grootvader vol te liggen... met wapenrusting en juwelen en snijwerk en bekers... en niet te vergeten het wonderlijke en magische speelgoed... waar de stad Dal beroemd om was. Dat was ongetwijfeld hetgene wat de draak aantrok. Draken, stelen, goud en juwelen, zoals je weet. Van mensen, elfen, dwergen, waar ze deze maar kunnen vinden... Er was een bijzonder hebberig, sterk en boosaardig monster dat Smaug heette. Op een dag verhief hij zich in de lucht en trok naar het zuiden. Het eerste wat wij van hem hoorden was een geraas... als van een orkaan die uit het noorden kwam... en de dennenbomen op de berg die in de wind kraakten en knakten. Sommige van de dwergen die toevallig buiten waren... ik was er gelukkig geen van... Echt, een avontuurlijke knaap in die dagen die altijd rondzwierf. En die dag redde het mijn leven. Wel nu, van een grote afstand zagen wij de draak in een fontein van vlammen op onze berg neerdalen. Vervolgens kwam hij de hellingen af. En toen hij de bossen bereikte, gingen ze alle in vlammen op. En tegen die tijd waren alle klokken in dal aan het luiden. En de krijgers wapenden zich. De dwergen kwamen hun grote poort uitrennen... maar de draak stond hen daarop te wachten. Geen ontsnapte langs die weg. De rivier ging sissend in stoom op. Een dal werd in een mist gehuld... en in die mist overviel de draak hen... en doodde de meeste van de krijgers. Ja, gewoon een ongelukkige verhaal... dat in die dagen maar al te zeer schering en inslag was. Toen ging hij terug... en kroop door de voorpoort naar binnen en haalde alle zalen, gangen en tunnels en kelders, woonplaatsen overhoop. Daarna was er binnen geen levende dwerg meer over... en hij eigende zich al hun rijkdommen toe. Waarschijnlijk, want zo zijn draken... heeft hij het allemaal ver binnen in de berg op een hoop gestapeld... en gebruikte hij het als bed om op te slapen. Later placht hij de grote poort uit te sluipen en s'nachts naar Dal te gaan... en mensen te ontvoeren, voornamelijk meisjes, om op te eten. Tot Dal verwoest was en alle mensen dood of weg. Wat er nu gebeurt kan ik niet met zekerheid zeggen... maar ik denk niet dat er tegenwoordig iemand dichter bij de berg woont... dan de verste rand van het Lange Meer. De weinigen van ons die een heel eind buiten waren... zaten in schuilplaatsen te huilen een vervloekte smouw. En daar voegden mijn vader en mijn grootvader zich onverwachts bij ons... met geschroeide baarden. Ze zagen er grimmig uit, maar zeiden weinig. Toen ik vroeg hoe zij ontkomen waren, zeiden ze dat ik mijn mond moest houden... en dat ze het me eens, als de tijd er rijk voor zou zijn, zouden vertellen. Daarna gingen wij weg. We hebben zo goed en kwaad als het ging aan de kost moeten komen... terwijl wij door de landen zwierven... Vaak zonken wij zelfs zo laag als smeden of mijnwerkers. Maar onze gestolen schat hebben wij nooit vergeten. En ook nu, en ik moet bekennen dat wij heel wat opzij gelegd hebben en er niet zo slecht aan toe zijn, zijn wij nog steeds van plan het terug te krijgen. En onze vloek op smog te doen neertalen als we kunnen. Ik heb mij vaak afgevraagd hoe mijn vader en grootvader zijn ontsnapt. Ik begrijp nu dat ze een eigen zijdeur moeten hebben gehad... waar niemand anders het bestaan van kende. Maar blijkbaar hebben ze een kaart getekend. En ik zou wel eens willen weten hoe Gandalf die te pakken heeft gekregen... en waarom ik, de wettige erfgenaam, hem niet heb geërfd. Ik heb hem niet te pakken gekregen. Hij is mij geschonken. Je grootvader Thor werd, zoals je je zult herinneren in de mijnen van Moria door Aadzog de aardman gedood. vervloekt zei zijn ze naam, ja. En Train, je vader, ging weg op de 21 april. Aha. Verleden week donderdag, 100 jaar geleden. En je hebt hem sederdien nooit meer teruggezien. Zo is het, zo is het. Zo. Zo. Wel nu, je vader heeft mij dit gegeven... om aan jou te overhandigen. Hier is hij. Ja. Ik begrijp het niet. Mijn grootvader... Je grootvader gaf de kaart aan zijn zoon in bewaring voordat hij naar de mijnen van Moria ging. Je vader trok erop uit om zijn geluk te beproeven met de kaart... nadat je grootvader was gedood. Hij beleefde een boel onaangename avonturen... maar hij is nooit in de buurt van de berg gekomen. Ik trof hem aan als gevangen in de kerkers van de tovenaar. Ik probeerde hem te redden, maar het was te laat. Hij had zijn verstand verloren en eilde... en was bijna alles vergeten, behalve de kaart en de sleutel. Het wordt tijd dat wij die toven hebben betaald. zetten. Doe niet zo, idioot. Het enige wat je vader wilde, was dat zijn zoon de kaart zou lezen. En de sleutel gebruiken. De draak en de berg zijn opgaven die meer dan groot genoeg voor je zijn. Bravo, bravo! Wat is dat, meneer uh, uh, de Hoort wat ik te zeggen heb. Ja, uh, wat, wat, wat is er, dat dan? Ja. Nou, ik zou zeggen dat jullie naar het oosten moeten gaan om eens rond te neuzen. Per slot van rekening is er die zijdeur. En draken moeten ook wel eens slapen, zou ik zeggen. Als je lang genoeg op de drempel blijft zitten, lijkt het me dat je wel iets zult bedenken. Oh ja. Wat zouden jullie ervan zeggen om naar bed te gaan en vroeg op weg te gaan en zo? Ik zal jullie een goed ontbijt bereiden voor jullie weggaan. Voordat ja. wij weggaan, bedoel je zeker. Jij bent toch de inbreker? En is het niet jouw werk om op de drempel te zitten en wat te bedenken... om maar niet te spreken over naar binnen gaan. Maar ik ben het eens over slapen en ontbijt. Ik wil graag zes eieren bij mijn ham als ik op reis ga. Gebakken, niet gepocheerd en denk erom de dooiers heel. En laat iedereen nu ook vast een ontbijt bij de heer Balings bestellen. Dan kunnen wij morgenochtend op tijd vertrekken. Nadat alle anderen hun ontbijt hadden besteld... zonder ook maar één keer alsjeblieft te zeggen hetgeen Bilbo bijzonder ergerde, stonden ze alle op. De hobbit moest plaats voor allemaal vinden... en vulde al zijn logeerkamers en maakte bedden op stoelen en divans... voordat hij ze allemaal had opgeborgen... en ging daarna naar zijn eigen kleine bed doodmoe. En niet erg gelukkig. Het enige dat hij besloot was om niet de moeite te nemen... om heel vroeg op te staan en ieders vermalen ontbijt klaar te maken. De aardhaftigheid begon te slijten... En hij was er nu niet meer zo zeker van dat hij s'morgens op reis zou gaan. Toen hij in bed lag, kon hij Thorin nog in de beste slaapkamer naast de zijne horen uren Ver over nevelbergen koud. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Met de woorden van dit lied viel Bilbo in slaap. En het bezorgde hem bijzonder onaangename dromen. De Hobbit, deel 2. Geroosterd lamsvlees. Personen. Verteller René Lobo, Bilbo Balings, Jaap Hoogstaten... Gandalf, Kees van Ooyen, Torin, Willem Wachter... Trollen, Jan Wechter, Piet Ekel en Rob Fruithof. Toen Bilbo de volgende morgen ontwaakte... trof hij in huis niemand meer aan. Maar wel alle sporen van een uitgebreid en haastig ontbijt. Er was een enorme rommel in de kamer... en stapels ongewassen aardewerk in de keuken. Bijna iedere pot en pan die hij bezat, was gebruikt. De vaat was zo afschuwelijk reëel... dat Bilbo wel moest geloven dat het feestje van de vorige avond... geen deel uitmaakte van zijn boze dromen, zoals hij had gehoopt. Maar hij was eigenlijk wel opgelucht... toen hij bedacht dat ze alle zonder hem weg waren gegaan. Zonder de moeite te nemen om hem wakker te maken. Maar ook zonder een bedankje, dacht hij. Maar toch voelde hij zich onwillekeurig een tikkeltje teleurgesteld... Dat gevoel verbaasde hem. Doe niet zo dwaas, Bilbo Balings, zei hij bij zichzelf. Op jouw leeftijd aan draken en al die buitenlandse onzin te denken. Dus deed hij een schort voor, stak vuren aan, kookte water en deed de afwas. Toen nuttigde hij een smakelijk klein ontbijt in de keuken... alvorens de eetkamer op te ruimen. Tegen die tijd scheen de zon en de voordeur stond open... en een warm voorjaarsbriesje naar binnen... Bilbo begon luid te fluiten en te vergeten wat er de vorige avond was gebeurd. In feite wilde hij net aan een lekker tweede ontbijt... bij het open raam in de eetkamer beginnen... toen Gandalf binnenkwam lopen. Beste kerel, wanneer kom je nu eindelijk eens? Ik hoor het je nog zeggen. Wat vinden jullie ervan om vroeg op pad te gaan? En daar zit je te ontbijten hoe je het noemt. Om half elf... Ze hebben een boodschap voor je achtergelaten, omdat ze niet konden wachten. Wat voor boodschap? Alle olifanten, je bent helemaal jezelf niet vanmorgen. Je hebt de schoorsteenmantel niet eens afgestoft. Wat heeft dat ermee te maken? Ik heb genoeg werk gehad aan de vaat van 14. Als je de schoorsteenmantel had afgestoft... zou je dit briefje onder de klok hebben gevonden. Hier, lees maar. Torin en gezelschap aan inbreker Bilbo. Gegroet. Voor je gastvrijheid onze oprechte dank en je aanbod tot deskundige hulp wordt door ons dankbaar aanvaard. Voorwaarden. Contante betaling bij aflevering tot een bedrag... van ten hoogste 1 14 van de totale winst, zo die er is. Alle reiskosten in elk geval gegarandeerd. Begrafeniskosten te bestrijden door ons of onze vertegenwoordigers... indien de gelegenheid zich voordoet en de zaak niet anderszins wordt geregeld... Aangezien wij het niet nodig vonden uw geachte rust te verstoren, zijn wij vooruit gegaan om de nodige voorbereidingen te treffen en zullen uw geëerbiederde persoon verwachten in de herberg De Groene Draak bijwater om elf uur precies. In het vertrouwen dat u stipt op tijd zult zijn, hebben wij de eer te verblijven uw dienstwillige Torrenincko. Je hebt toch precies 10 minuten, je zult moeten rennen. Geen tijd voor. Daar is ook geen tijd voor opschieten. Tot het einde van zijn dagen kon Bilbo zich niet herinneren hoe hij buiten kwam... zonder hoed, wandelstok of geld, zijn tweede half liet staan... Gandalf zijn sleutels in de hand drukte en zo snel zijn harige voeten hem door het laantje dragen konden... langs de molen, over het water en zo nog wel een hele of nog verder rende. Hij was afschuwelijk buiten adem toen hij klokslag 11 uur in bijwater aankwam... waarop op hetzelfde moment ook de anderen de hoek van de weg naar het dorp opkwamen. Ze zaten allen op ponies en iedere pony was bepakt met allerlei soorten bagage... Pakketten, pakjes en persoonlijke bezittingen. Er was ook een hele kleine pony bij, blijkbaar voor Bilbo. Klim maar gauw op. Daar gaan we. Het spijt me vrees, doctorin, maar ik ben zonder hoed gekomen... en ik heb mijn zakdoek vergeten en ik heb ook geen geld bij me. Ik heb jullie briefje pas na kwart voor elf ontvangen om precies te zijn. Nou, wees maar niet precies en maak je geen zorgen. Je zult je zonder zakdoeken en nog heel wat andere dingen moeten behelpen... voor de rest ten einde is. En wat een hoed betreft, een van de anderen heeft vast wel wat voor je. Palin. Ik heb nog wel een extra kap en een mantel in mijn bagage. Ze hadden nog niet lang gereden toen ook Gandalf eraan kwam. Heel schitterend op een wit paard. Hij had een heleboel zakdoeken en Bilbo's pijp en tabak meegebracht. En daarna trokken ze alle vrolijk verder... en vertelden verhalen of zongen liederen... terwijl ze de hele dag voortreden. Behalve natuurlijk wanneer ze stilhielden om te eten. Dat gebeurde niet zo vaak als Bilbo wel had gewild... maar toch begon hij tot de mening over te hellen... dat avonturen eigenlijk niet zo slecht waren. Na een tijdje kwamen ze op plaatsen waar niemand meer woonde. Geen herbergen waren en de wegen steeds slechter werden. Ze waren nu in de eenzame landen doorgedrongen. En niet ver voor hen uit stonden naar geestige heuvels... die al hoger en hoger oprezen, met donkere bomen. Ook het weer was geleidelijk aan slechter geworden. En toen Bilbo in de stromende regen urenlang... achter de anderen aanploeterde in een erg mollig spoor wou hij dat hij thuis in zijn gezellige hol bij het warme vuur zat... terwijl de ketel net begon te zingen. En dat was niet de laatste keer dat hij dat wenste. Het was bijna nacht toen ze stilhielden bij een rivier. En Thorin iets mompelde over avondeten en... Waar zullen we een droge plek vinden om te slapen? En juist op het ogenblik dat een tovenaar erg nuttig zou zijn geweest... merkte ze dat Gandalf er niet meer was... Ze besloten ten slotte dat ze zouden moeten overnachten waar ze waren. Ze zochten een groepje bomen op... en hoewel het daaronder droger was... schudde de wind de regen van de bladeren... en dat gedrup was bijzonder ergelijk. Ook scheen het kwaad in het vuur te zijn geslagen. Dwergen kunnen bijna overal van bijna niets een vuurtje maken. Wind of geen wind. Maar die avond konden ze het niet. Zelfs Oin en glooi niet, die er bijzonder goed in waren... Tot overmaat van ramp schrok een van de ponies van iets en ging er vandoor. Hij lag in de rivier voor ze hem konden grijpen... en alle bagage die hij droeg spoelde weg. Natuurlijk was het voornamelijk proviant... en was er maar weinig voor het avondeten overgebleven... en nog minder voor het ontbijt. Daar zaten ze allemaal neerslachtig en nat te mopperen... toen ze ineens verder weg... tussen de donkere bomenmassa's een licht zagen schijnen een roodachtig, gezellig uitziend licht. Alsof het een vuur was. Of brandende toortsen. Wat denk je ervan, Torin? Moesten we maar niet eens gaan kijken. Denk ik wel. Alles is beter dan weinig avondeten... en de hele nacht natte kleren. Het lukt ons niet om vuur te maken. Laten we gaan. voor verrekening zijn we met ons veertien. Nee, nee, wacht. We moeten voorzichtig zijn. Deze streken staan slecht bekend... Reizigers komen nu zelden deze kant uit. Eén van ons moet vooruitgaan om te zien waarvoor het vuur dient. En of alles wel veilig is. Wie dan? Dan is nu de beurt aan de inbreker. Ja, ja. de inbreker. Nou, nou ja, ik weet het niet. Bilbo. Wel. Jij moet nu verder gaan en alles over dat licht te weten zien te komen. Ja, maar... Jawel, nee, jawel, vooruit. Maar... Opschieten. En kom vlug terug als alles veilig is. Zo niet, kom dan ook terug als je kunt. Als je niet kunt... Kras dan twee keer als een uil twee keer. en één keer als een kerkuil Eén keer. en we zullen doen wat in ons vermogen ligt. Niet dat Bilbo enig idee had van het verschil tussen het krassen van een uil en een kerkuil, maar in ieder geval kunnen hobbits zich volkomen geruisloos verplaatsen in bossen en zo kwam hij tot vlak bij het vuur, want dat was het, zonder iemands aandacht te trekken. En daar zag hij drie heel grote lieden die om een enorm vuur van berkenblokken zaten. Ze roosterden lamsvlees aan lange houten spitten en likten het vet van hun vingers. Er hing een geur om van te watertanden. Er stond ook een vat met goede drank bij en ze dronken uit kruizen. Maar het waren trollen. Geen twijfel aan, trollen. Zelfs Bilbo kon dat zien aan hun grote dikke gezichten, hun lengte en de vorm van hun benen. Om maar niet te spreken van de taal die ze uitsloegen. Dit is de lamsvlees. Vandaag lamsvlees. En morgen zal het ook weer op lamsvlees uitdraaien. Het is al lang genoeg geleden dat we een drommelstuk mensenvlees hebben gehad. Waar die verduivende Willem ertoe gebracht heeft om ons naar deze streken te brengen, mag Joost spelen. En wat nog erger is, de drank raakt op. De drank, zeg Willem, hè? Huh? De drank. Ja, toch, ja, bakkerstom. Ik kan toch zeker niet verwachten dat er hier voor altijd mensen zullen blijven omdat jou en Bert te worden opgegeten, hè? Huh? Jullie hebben samen anderhalf dorp opgevreten sinds wij te bergen zijn gekomen. Ja, hoeveel moet je nou nog meer hebben, hè? zijn tijden geweest dat je voor zo'n zo onlekkere, vette schapenbout. Dank je, Willem, gezegd zou hebben. Hé, huh? hé, hey, hey, allemaal, mijn beurt. Kijk nou eens wat ik heb gevangen. Wat heb je gevangen, Eurisse? Ik mag een aap zijn als ik het weet. Hé, wat ben jij? bilbo balings Een in een hobbit. Een wat? Hobbit? En wat heb een in-en hobbit in mijn zak te zitten? Kun je ze bladen? Het is te proberen. Ik pak wel een vlees. Maar hij is niet meer dan een mond vol als we gefilterd gewoon veel hebben. Uh, misschien, misschien zijn er nog meer in de buurt. Hij uh, kunnen wel kroketten maken. Pretten! Eila jij. Zijn er nog meer van jouw soort deze bossen hier aan het rondsluipen? Jij smerig klein konijn. Ja, hopen. Ja, hopen? Nee, helemaal geen. Ja, wat, nou? niet wat bedoel je? W wat, wat, wat ik zei? En, en rooster me alsjeblieft niet goed, heer. Ik, ik ben zelf een, een, een goede kok en braad beter dan wanneer ik braad. Als je ziet wat ik bedoel. Uh. Ik, ik, ik, ik zal heerlijk voor jullie koken. Oh ja. Een volmaakt heerlijk ontbijt. Oh ja. Als jullie me alleen maar niet als avondmaal opeten. Mijn oh, kleine donder, laat hem toch gaan. Nee, niet voordat hij zegt wat hij bedoelt. Met hopen en helemaal geen. Ja, je hebt gelijk. Ik heb geen zin om in mijn slaap te worden gekeeld. Als een teen in het vuur tot hij praat. Ik wil het niet hebben. En bovendien, ik heb hem gevangen. Jij bent een dikke idioot, Willem. Wat zeg Zoals me. ik vanavond al eerder gezegd heb. Uh, jij bent een, bent een kinkel. Uh, dat neem ik niet oh, van je ja. heet, Willem Knuffel. Hier, op! Oh. Die krijg jij van me terug. Uh. Op dat ogenblik had Bilbo er vandoor moeten gaan. Maar zijn arme kleine voetjes waren gemangeld in Bert's grote poot... en hij had geen lucht meer in zijn lichaam en zijn hoofd duizelde hem. En zo lag hij daar een tijdje te hijgen. Vlak buiten de kring van het licht van de vlammen. Midden in het gevecht verscheen Balin ineens. De dwergen hadden uit de verte geluiden gehoord en waren toen één voor één naar het licht gekropen, zo stil als ze konden. Zodra Tom Balin in het licht zag komen, begon hij erbarmelijk te janken. Trollen kunnen de aanblik van dwergen, ongekookte, eenvoudig niet verdragen. Bert en Willem hielden onmiddellijk op met vechten: een zak, Tom! Vlug! Hier! Heb het! Er komt er vast nog meer. Of ik moet mij vergissen. verliezen. Hoepen en helemaal geen... geen bitch, maar een heel stel van die dwerger. Zo is het. Je kon wel eens gelijk hebben. We moesten maar uit het licht gaan. Kijk, daar heb je de weer in. En iedere dwerg die tevoorschijn kwam en verbaasd naar het vuur... en de omgevallen kruisen en afgekloven schapenbouten keek kreeg Floeps een smerige, stinkende zak over zijn hoofd. Ze zaten nu lelijk in de puree, allemaal netjes in zakken gebonden... met drie lelijke grote trollen naast zich... die aan het overleggen waren of zij hen langzaam zouden roosteren... of fijn hakken en koken... of één voor één op hen gaan zitten en ze tot gelei persen... terwijl Bilbo met gescheurde kleren en schaafwonden bovenop een struik lag... en zich niet durfde verroeren uit angst dat ze hem zouden horen... Na lang bekvechten waren de trollen het er eindelijk over eens geworden om de dwergen nu te roosteren en ze later op te eten. Toen er opeens een stem klonk: Het heeft geen zin om ze nu te roosteren. Dat zou de hele nacht duren. We willen niet meer van voren af aan de bekvechten willen! Anders gaat het werkelijk de hele nacht duren. Wat bedoel jij met begin nu niet weer van voren af aan te bekvechten, Willem? Nee, jij begint zelf te bekvechten. Helemaal niet. Jij begint te bekvechten. Leugenaar die je bent. Leugenaar, weet je hier. Rustig, Rustig. Weet je wat we doen, jongens? Laten we gehakt van ze maken en ze koken. Mijn best. Gehakt en dan koken. Waar is de grote pot? Hier. Wacht, en de messen, Het heeft geen zin om ze te koken. We hebben geen water en het is een heel eind naar de bron en zo. Hou nou je kop, Tom, of we komen nooit klaar. Hou nou zelf je kop, Willem. En je kan zelf water gaan halen, is er nog één kik? Wie geeft hier één kik? Jij, jij bent degene die ruzie maakt en niemand anders. Niet eens, jij Jellers. Zelf een uilskijker. Jongens, jongens! Laten we toch hier maken. Ik weet wat mij weet, man. Misschien weet hij wat. Laten we één voor één op de zakken gaan zitten. En ze pletten. En de volgende keer koken. Op wie zullen we eerst gaan zitten? Het is het beste om eerst op de laatste te gaan zitten. Mijn best. Maar welke is dat de laatste? Dat is die daar. Die met die gele kousen. Onzin! Die met de grijze kousen. Ik ben er zeker van dat het geel was, Willem. Het was ook geel. Waarom heb je dan gezegd dat het grijs was? Dat heb ik niet gezegd. Dat zei Tom. Dat heb ik helemaal niet gezegd. Dat zei jij. Nee, tegen hem. Dus hou jij je kop dicht. Tegen wie heb jij het? Hou nou maar eens op. De nacht is al bijna om en het wordt vroeg licht. Laten we opschieten. Mogen de dageraad jullie alle halen en verstenen? Alle halen. Verstenen. Dageraad. Uh, ...stenen. Oh. Voortreffelijk. Kom maar tevoorschijn, Bilbo. Gandalf. Wat is er gebeurd? Daar zijn de trollen. Kijk zelf maar, Bilbo, daar staan ze. Wat is er gebeurd met ze? Bij het eerste licht van de dageraad zijn ze versteend. Trollen, mijn beste Bilbo, moeten voor de dageraad onder de grond zijn, anders veranderen ze in steen. En tot zo lang heb ik ze aan het dek vechten en ruzie gehouden. En dan begrijp ik het. Die stem. Die stem was van mij, Bilbo, precies. Maar kom, laten we vluchten zakken losmaken en onze dwerg bevrijden voordat ze helemaal van benauwdheid en woede gestikt zijn. Hier, allebei een mes. Kom, Anne. Als we nog wat te eten willen hebben, moeten we op zoek gaan naar het hol of de grot die de trollen hier in de buurt moeten hebben gegraven om zich voor de zon te verbergen. Deze kant uit. Kijk, hier. De sporen van trollenluizen. Ja, deze kant uit, Torin. Kom op, mannen. Heuvel op, buiten. Kijk, daar, daar, achter die bosjes. Dat lijkt op een deur. Een stenen deur. Duwen mannen. Ja, tegelijk. Eén, twee, drie. Oh, ja. Ja, stop maar, mannen. Zo lukt het niet. We moeten iets anders bedenken. Is, is dit misschien iets? Ik heb dit op de grond gevonden waar de trollen aan het vechten waren. Een sleutel. Wel allemachtig. Waarom heb je dat niet eerder gezegd? Geef maar hier, dan zullen we eens kijken. Nou. Ja, ja, ja gaat ie Ja, ja, ja voorzichtig, voorzichtig! Ja, ja, ja Wat een stank vreselijk Wat een vieze lucht Bah, kijk eens even Allemaal beenderen Verschrikkelijke rommel Hier, kijk eens Kom eens hier Vol beten Oh ja, dat is net wat we nodig hebben Hier, hier Stukken hier, potten vol. En al die zwaarden hier. Kijk eens even die twee met al die juwelen. Ja, deze zwaarden zien er zeker goed uit. Die zijn niet door trollen gemaakt. En ook niet door mensen smeden in deze streken en deze tijden. Maar als wij de runen die erop staan kunnen lezen, zullen wij daar meer van weten. Hier, Thorin. Neem jij deze. Dan neem ja. ik die andere. Ja. En pak jij dat mes daar maar, Bilbo. Ja. Kom, mannen. Laten we uit deze afschuwelijke stank weggaan. En dus droegen ze de potten met munten naar buiten... en het voedsel dat niet was aangeraakt en er eetbaar uitzag... en ook een vat vol bier. Hun eigen mondvoorraad was heel gering. Maar nu vulden ze hun magen met brood en kaas en volop bier en spek... dat ze in de gloeiende as van het vuur konden bakken. Daarna gingen ze slapen en deden ze tot de middag niets meer... Toen haalden ze hun ponies en voerden de potten met goud weg... en begroeven ze in het diepste geheim... en spraken er vele toverspreuken over uit... voor het geval ze ooit de kans zouden krijgen om terug te komen en ze op te graven. Toen dat gedaan was, stegen ze alle weer op... en trokken langzaam verder in oostelijke richting. Zeg, Gandalf. Als ik zo vrij mag zijn, waar was jij gisteravond zo opeens heen gegaan... Ik ben vooruit wezen kijken, meester Torin. Hm. En hoe kwam het dat je precies op tijd bij ons terug was? Doordat ik achterom heb gekeken. Ah, juist. Maar... Zou je misschien wat duidelijker willen zijn? Ik ben vooruit gegaan om deze weg te verkennen. Hij zal wel daar gevaarlijk en moeilijk worden. En ook wilde ik onze kleine voorraad leeftocht aanvullen... Ik was echter nog niet ver gegaan... toen ik een paar vrienden van mij uit de Rivendell tegenkwam. Waar is dat, als ik vragen mag... Val me niet in de reden, Bilbo. Je zult er over een paar dagen aankomen. Als we geluk hebben. En er alles over te weten komen. Zoals ik zei, ik ben twee van Elrond's lieden tegengekomen. Ze haasten zich voort uit angst voor de trollen. Ze vertelden me dat er drie uit de bergen omlaag waren gekomen... en zich in de bossen niet ver van de weg hadden gevestigd. Ze hadden iedereen in de buurt verschrikt en weggejaagd. En belaagde vreemdelingen. Ik kreeg onmiddellijk het gevoel dat ik terug moest gaan. Toen ik achterom keek, zag ik in de verte een vuur. En spoedde mij erheen. Dus nu weet je het. En wees alsjeblieft de volgende keer voorzichtiger. Anders zullen we nooit iets bereiken. U heeft geluisterd naar de eerste twee delen van The Hobbit... geschreven door J.R.R. Tolkien. Vertaling Max Sjugart, bewerking Koert Poort, regie Ab van Eijk. Het was een bijdrage van de NCRV, eerder uitgezonden in 1983. Volgende week laten we u hier in hetzelfde uur... deel 3 en deel 4 horen. Wilt u van tevoren weten wat hier bij Woord van de VPRO op Radio 1 de revue gaat passeren? Schrijf u dan even in voor onze nieuwsbrief. Dat kan via onze openbare Facebookpagina. Dat is uh, via facebook.com slash woord.nl En als u er nou niet uitkomt, stuur dan maar even een berichtje naar mij via woord.vpro.nl En zet dan in het onderwerp nieuwsbrief en dan ga ik het voor u regelen.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 En voor vragen en opmerkingen over woord kunt u mailen naar woord@vpro.nl dus woord@vpro.nl. Twitteren kan met hashtag #woordradio en een adres om te schrijven. Je zou bijna denken dat we dat niet meer hebben. Natuurlijk hebben we dat ook. Dat is naar de VPRO ter attentie van Woord. Postbus 11 1200 JC in Hilversum. Dus postbus 11 1200 JC in Hilversum. We hebben nog even tijd voor muziek. Laten we in de sfeer van de Hobbit blijven. Begin september kwam het zesde studioalbum van de in 1977 geboren IJslandse zangeres Emiliana Torini uit. Het album heet Tuka. Ze zong Gollum Song in 2002 voor de film Lord of the Rings... Two Towers. Een nummer dat geschreven werd door Fran Welsh. En het is het afsluitende nummer van die film. Dus Lord of the Rings, The Two Towers. Gallum Song gezongen door, um, ja hier staat het, Emiliana Torrini. En zoals gezegd, begin september kwam haar zesde studioalbum uit. Getiteld Toeka. Um, het is uh, Ja Nu op de klok af. Drie minuten voor vijf. En dat betekent dat we nog twee onderwerpen voor u hebben... tot de klok van zeven uur. Daarna nemen de collega's van het NOS Radio 1-journaal het van ons over. Volgens mij horen sommigen van hen nu zo ongeveer de wekker gaan. Het zal niet meevallen, maar gelukkig kunnen ze dan onderweg... naar hele mooie radio luisteren. Eerst is dat zometeen in het volgende uur naar Aja Zikke. De schrijfster werd geboren op 21 september 1919. En ze is de hoofdpersoon uit een aflevering van Damocles in 1991 in een serie getiteld Alleen op reis. We eindigen deze woordnacht met een documentaire over de afsluitdijk. Het was op 20 september 1932 dat de Zuiderzee... officieel van naam veranderde en het IJsselmeer werd. Je zou bijna willen leiden aan slapeloosheid... met dit soort prachtige onderwerpen. Maar ja, misschien slaapt u wel heel erg lekker. Maar dan mist u dit allemaal. Geen nachtbraker, geen nood. Beluister het programma dan via de speciale radiogemist-app... voor iPhone van de VPRO. Een podcastabonnement kan natuurlijk ook. Ga dan naar www.vpro.nl slash woordpodcast. En dat is natuurlijk heel prettig om te weten... dat met al die mooie onderwerpen die hier in de nachtelijke uren voorbijkomen... Dat je dat gewoon kunt podcasten. Terugluisteren kan overigens ook via onze Facebookpagina. Dat adres is facebook.com slash woord.nl. Het is een openbare pagina. U hoeft zelf geen account te hebben. En via die pagina kunt u dus terugluisteren zoals gezegd. En u kunt u daar ook inschrijven voor de nieuwsbrief. Dan ontvangt u wekelijk de samenstelling in uw mailbox. Zoals gezegd, in het volgende uur kunt u gaan luisteren... naar een prachtig portret van de schrijfster Aya Zikke. Graag tot zo.